Het spel van het kruis. Een hoorspel van Marie-Louise Kafnitz in vertaling en regie van Leon Poven. Wij spelen het spel van de levensboom. Van de boom die drievoudige bladeren droeg. Loof van de cipres, loof van de ceder, loof van de panboom. Uit drieerlei wortels schoot hij op. Vogels en ander gedierte bevolkten pakken. takken. Een bron van honingdauw ontsprong in de holte van zijn schaduw. Wij spelen het spel van de lood van de levensboom. Van de stam die zich niet liet bewerken of buigen. Die niet bestemd was tot pijler in de troonzaal van Salomon. Niet tot brug over de bergstroom. Die in het water van een poel lag. Duizend jaar lang. En op de heuvel Golgotha werd gebracht. Wij spelen het spel van de kruisen alom. Op een slagveld in Rusland, een kerkhof in Minnesota, in de eenzame tuin der Lagune, die eens in bloei zullen staan als de avond komt en drievoudig loof zullen dragen, de nesten van heilige vogels, een honingbron in de schoot. Het spel begint aan de poort van de Hof van Eden. Er is slechts één engel te zien. En deze heeft geen zwaard, maar een gebogen mes in de hand. Als voor het snoeien van de wijnstok. Hij staat bij de muur en kijkt uit naar een jonge man die vlug naderbij erbij komt... ...en het gelaat naar hem opheft. Het is Seth, de zoon van Adam... Ik ben Seth, een boer van de Zwarte Rivier. Is het geoorloofd, tuinman? Wat moet u geoorloofd zijn? Ik zou graag naar binnen willen. Tenminste, als dit het Eden is waar de bomen worden gekweekt. Dat is het. Maar niemand mag naar binnen. En verkocht wordt er niets. Dan zou ik door arbeid kunnen verdienen wat ik begeer. Ik ben jong en heb sterke armen. Ik kan spitten. Hier wordt niet gespit. De grond van de Hof van Eden vernieuwt zichzelf. Ik zou ook onkruid kunnen wieden. Onkruid is er in een hof altijd. Onkruid is kruid op de verkeerde plaats. Hier groeit alles op de vastgestelde plaats. En wijkt daar niet meer van af. L laat mij dan sproeien. Een gloeiende zon heeft de hele dag aan de hemel gestaan. En het kan nog lang duren voor er weer regen valt. Wij hebben geen behoefte aan regen. Nog aan het beetje water dat gij kunt aandragen. Snachts valt er voldoende dauw. De hele opdracht staat me niet erg aan. Maar mijn vader heeft me uitgezonden om te halen wat ik zoek. En mijn vader is ziek en heel oud. Uw vader Adam? Ja. Kent u hem? Eens is hij hier geweest. Dat beweert hij. Maar eerlijk gezegd heb ik het nooit geloofd. Ik dacht dat hij langzaam een kind was geworden. En mij wat wijs maakte. Wat wil u vader Adam? Ach. Of niets bijzonders. Een aflegger, een uitloper, een lood, of hoe gij dat pleegt te noemen. Maar die lood moet van een bepaalde boom zijn, waarin witte vogels nestelen en aan de voet waarvan een honingbron ontspringt. Ik zou je een vraag willen stellen: Leeft uw moeder nog? Nee, mijn moeder is dood. Ze zag er overigens niet tegen op om te sterven. Ze had water in de gewrichten en haar knieën waren opgezet. Om een of andere reden verbeelde ze zich dat ze na haar dood weer lichtvoetig zou worden. Ze dacht dat ze zich dan voortdurend van het ene kind naar het andere kon spoeden... om te zien of alles wel is. Nieuwsgierig is ze altijd geweest. Dat is Goden bekend. Wat zegt gij? Ik versprak me. Ik wilde zeggen... Uw moeder rust in vrede. Dat doet ze helemaal niet. Tweemaal hebben Jackhalzen geprobeerd haar lichaam aan de grond te onttrekken. We moesten een haag van kaktusvijgen om het graf zetten... En dat terwijl we nu juist zoveel om handen hebben. Wat hebt ge dan allemaal om handen? Stenen uit de akkers halen, ploegen en zaaien. Vuren onderhouden om de wilde dieren af te schrikken. Een waterkering bouwen, dat de Zwarte Rivier onze aanplantingen niet vernielt. treedt de rivier buiten zijn oevers? De dieren staan nu naar het leven? Wel zeker. Ze hebben het kind van mijn broer verscheurd. En er niet meer van overgelaten dan een paar beenderen. Eigenlijk moest er een muur om de hof worden gezet. Maar daarvoor is nooit tijd... Ik zou willen weten wat dat is. Tijd. Gij met uw gevraag. Ik vind u niet minder nieuwsgierig dan mijn moeder. Wat is uw naam? Michael. Iemand met de naam Michael heeft mijn vader hier uitgejaagd. Wel jammer dat ik juist met u te doen heb. Ik deed het niet graag. Ik had medelijden met uw ouders. En ik heb me vaak afgevraagd wat er uit hem geworden is. Maar mij werd destijds opdracht gegeven... hen te verdrijven. Zoals ik ook nu de opdracht heb... ...u een lood van de levensboom te geven. Dat had ik ook eerder kunnen zeggen. Ik moet toch ver? En mijn vader ligt op sterven. Wat is er aan de hand... ...dat het plotseling zo donker wordt... ...en dat de bomen beginnen te ruisen? Dat betekent... ...dat uw vader Adam gestorven is. Het betekent... Dat de hof van Eden de aarde gaat verlaten. Wat ben ik ineens moe. Zo moe ben ik van mijn leven nog niet geweest. Sta mij toe dat ik even tegen de muur ga zitten. Nu merk ik pas. Welke zoete geur de schaduwen van uw hof verspreiden. En hoe de bloemen oplichten en gloeien. Ik vraag mij af. Of de verdorde takken toch ooit weer in zijn bloei geraakt. Eens, ja. Maar daar zal nog heel wat tijd overheen gaan. En... En wat gebeurt er in die lange tijd? Sluit uw ogen, Seth, kind van Adam. Wie in de schaduw van het paradijs slaapt... zal zien en horen... In zijn droom. Waar ben ik, Michael? Gij zijt op de plaats waar eens aan de zwarte rivier de hut van Adam heeft gestaan. Maar nu verheft zich op die plaats een prachtige stad. Er wordt een paleis gebouwd. En uit de wijze waarop het gebouwd wordt kan men afleiden dat er al vele duizenden jaren vervlogen zijn. In de zaal die de troonzaal moet worden zijn werklieden bezig een zeer hoge en zware boomstam op te richten die het dak moet schragen. Het is erg stoffig, en drukkend heet. Wat een ding. Al drie dagen en nog staat hij niet op zijn plaats. En drie dagen hebben we niet gegeten. En drie nachten niet meer geslapen. Iedere avond staan onze vrouw aan de poort om te vragen of we nog thuiskomen. En s'morgens roepen de kinderen uit de hof. Vader, wat is er toch aan de hand? Maar... Wordt verteld dat als die pijler eenmaal staat, dat er dan geen oorlog meer zal zijn. Ah. Uh, of hongersnood ja. of besmettelijke ziekte. Ja, dat we dan zoiets als een eeuwige vrede zullen beleven. Ja, maar de pijler staat niet, dus krijgen we ook geen eeuwige vrede. Ik begrijp niet dat ze ons geen andere boomstam bezorgen. Dan groeien we er nou toch meer op de Libanon. Maar de koning wil alleen deze en geen andere. Ach. Hij zag hem staan toen hij eens op jacht was en hij was er verrukt. Want... Stil, daar komt de ceremonie mee. Want maar, oh, dus zullen jullie om bij ja. te gaan zitten. Weet je dat niet dat de koning onderweg is en dat over een paar minuten het feest voor de timmerlieden moet beginnen omdat de nok is bereikt? Ja, we, we kunnen er niets aan doen. Die boomstam verzet zich. Dan is hij te kort en, en dan weer te lang. Hij glijdt uit onze handen als was hij met zeep ingesmeerd. Hij, hij is niet te gebruiken. De koning heeft ze vergist. Koning Salomon vergist ik nooit. Er is geen betere bouwmeester dan hij. Hij heeft de tempel gebouwd die geldt als een van de zeven wereldwonderen. Nou, die stam die hij heeft uitgezocht is anders ook wel een wereldwonder. Hij schreeuwt als een kat wanneer je hem aanraakt. Ja, dat... Is, is dat waar? Ja. Hij schreeuwt. Pakt u hem maar eens aan, heer. Nee, dat, dat doe ik dan maar niet. Ik ben bang. Maar hij, ik heb de harpspeler meegebracht. Hij beweert dat door een bepaald soort muziek alles vanzelf op de juiste plaats komt. Ah. <laughs> ja. Ja. Er valt hier niets te lachen. Ik zal de snaren laten klinken, zacht als fijne regen. En manen schijnen op een vijver. Jullie hout zal zo tam worden als een pasgeboren lam. Ja. Jullie moeten in 1 2 roepen als ik speel. Dat brengt de maat. Oh, uw manen schijnt vooral te er geen zier aan. We kunnen het net zo goed laten. Hé, hey, de heer Ceremoniemeester moet iets beters bedenken. Ik heb al iets beters bedacht. Laat de beeldhouwer naar voren komen. Hij immers heeft de opdracht de pijler met een reeks figuren te versieren. Wel, laat hij met zijn werk beginnen zolang de stam nog op de grond ligt en hem zo vroeg zou maken. Ben je daartoe bereid, beeldhouwer? Zeker, heer. Ik zal het rauwe vlees van de natuur in zulke mooie gewaad steken... dat het als een maagd in het bruidsbed glijdt. Uit het bovenste delen van de stam snijd ik een lelie. Die krijgt dan een krans van bladeren... Dat hoef je ik... ons niet allemaal uit te leggen. Het hoofdzaak is dat de pijler op zijn plaats komt en dat het feest beginnen kan. Hij zet er het mes in. Daar heb je het. Die stam is betoverd. Ja. ja. Wat, wat, wat is er aan de hand, beeldhouwer? Zoiets, Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zet het mes erop... Maar de stam trekt zich terug als een mens die gekeeld wordt. Probeer het dan nog als beeldhouwer. Verdraai! wat, wat ah, nou we weer? Zie je, ziet u dat er niet? Wat ik uitgehold heb, groeit weer dicht. De spaanders liggen op de grond, maar de stam is nog even glad en gaaf als eerst. Geef ja. het niet, op, beeldhouwer. Je, je wordt dubbel uitbetaald. Ik denk er niet aan. Ik ben bang dat mijn ogen blind worden en mijn handen zullen verdorren. U moet de duivelbezweerder laten komen. Ja, wat spijt me dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Dat is de juiste man. Maak plaats, maak plaats voor de duivelbezweerder. Opzij, opzij, opzij. De magie. Natuurlijk ben ik de juiste man. Ik begrijp niet dat men mij niet eerder heeft geroepen. Gaat opzij en bedekt uw gezicht. Opzij, opzij, uw gezicht. De magie, opzij, de gezicht. gezicht. gezicht. Wees stil dat ik mijn bezwering kan uitspreken. Mijn spreuk is één uit drieën. Mijn gebaar is één uit drieën. Mijn spreuk luidt... Verhef u, houd uit de wouden van de Libanon. En sta vast, houd uit de wouden van de Libanon. Ah, ah, wat wat wat ah, hij heeft me geslagen. Hij heeft mij gebeten. Hij heeft mij verbrand. Hij heeft de vloer opengereten en de balken versplinterd. Hoort hij De bazuin van de koning. Wat zal Koning Salomon zeggen? Wat zal Koning Salomon doen? Koning Salomon zegt niet veel. Hij laat een andere boomstam aanvoeren en geeft opdracht de eerst gekozen stam als brug over een bergstroom te leggen. Nu ontvangt hij bezoek van de jonge koningin van Saba die hij zeer bemint. Hij is haar een eind tegemoet gereden en staat nu met haar aan de oever van de bergstroom. Zij staan op het punt de brug op te gaan die rechtstreeks naar het gastenverblijf voeren. Niet deze weg, Salomon. Waarom niet, geliefde? Dit is de kortste weg naar de stad. Het is een kwade weg. Een zwarte weg met bloeddruppels in het slijk. Ziet ge dat niet? Ik zie niets wat u angst zou kunnen aanjagen. Voelt ge u niet wel? Nee, niet wel. Waar zijn wij? Wij staan bij de brug over de stroom. Ginds ligt de stad met zijn witte huizen en de tempel met zijn gouden koepels. Was hier niet het geruis van het wilde water, dan zouden wij het stadsgevoel kunnen horen. Het is allemaal heel alledaags en heel mooi. Wat jammer dat het zo mistig wordt. Dat wij uw stad niet zullen bereiken. Het is niet mistig. De zon schijnt. Gij maakt u veel te bezorgd. Al van mijn jeugd af krijg ik ineens een visioen. Een doodskop naast het bloeiende gelaat van een jongeling. Zwarte door hagel vernielde takken boven een tuin die hem bloei staat. Wat hebt je ook weer over de nieuwe brug verteld? Dat hij uit één enkele boomstam bestond. Weet ge zeker dat het een gewone boomstam is? Wat zou het anders geweest kunnen zijn? Er bestaan levende wezens die de gedaante van dingen aannemen. Er zijn dingen waarin het hart van een mens klopt. Hebt gij me wel eens bang gezien, Salomo? Gij hebt nooit enige vrees gekend. Niemand hoefde u in het donker te begeleiden. En het betekende niets voor u om met uw paard over een afgrond te springen. En waarschijnlijk heb ik ook nooit de behoefte gevoeld mij op de knieën te werpen. Hij waart altijd zo trots dat het u zwaar viel om slechts het hoofd te buigen. Maar waarom vraagt ge dat alles? Omdat ik nu bang ben. Omdat ik mij nu op de knieën zou willen werpen. Gezijt moe. Het wordt hoog tijd dat wij ons einddoel bereiken. Als ge bevreesd zij de brug te betreden, dan zal ik voorop gaan. Volg mij. Waarheen? Het water in. Zevenhonderd witte paarden bezitten beminde van koning Salom. 700 witte honden, bezit de beminde van koning Salomon. Alles het water in. Dat moogt ge niet. Wat mag ik niet? Ziet ge dan niet, Salomon? Zodra een van ons ook maar één stap in de richting van de brug doet, richt ze zich op als een mens. Ze lijkt op een mens die met de voeten in het water staat en met het hoofd tot de hemel rijkt. Ik merk daar niets van. Ik zal u laten zien dat men de brug heel gewoon kan betreden. Niet doen, Salomon. Hij staat op zijn lichaam. Hij treedt hem op het gelaat. Wiens lichaam? Wiens gelaat? Het lichaam van een mens... ...die aan de stam hangt en zijn armen uitstrekt. Het gelaat van een mens... ...die de geest geeft omdat hij gekruidigd werd. Gezijd koortsig mijn duifje. Leg uw armen om mijn hals. Het spijt me, Salomon, dat ik u zoveel ongerief bezorg. Maar ik moet het toch doen. Wat moet ge doen? Mij voor hem op de knieën werpen. Voor een mens, zegt ge? Ja. Zet ge nu vertorend, Salomon? Waarom klapt ge in de handen? Ik roep mijn dienaren. Zij zullen de stam losrukken en in een diepe poel werpen... waaruit hij nooit meer voor de dag zal komen. Want er mag nooit meer iemand voor een stuk hout op de knieën vallen en zijn gezicht bedekken voor een lijk. Kom bij mij, mijn duifje. Beloof me dat je dit alles zult vergeten. Ik wil het vergeten. Maar het is niet alleen in mij. Het is in u en in die zwarte stam. De zwarte stam zal in de poel vergaan. Maar gij, gij zult opbloeien aan mijn haar. Bemint gij mij niet meer? Ik ben u, Salomon. Breng mij over de rivier. Koning Salomon is dood. De koningin van Saba is dood. Het paleis van koning Salomon is vervallen. De poel waarin men destijds de stam... die lood uit de hof van Eden geworpen had... is nu een vijver waarin Joodse priesters het offer reinigen. Drie van hen zijn aanwezig. Maar deze middag hebben zij niets om handen. Zij zitten niet ver van de kant... ...en spreken met elkaar over hetgeen vandaag gebeurd is. Twee van hen zijn al op leeftijd... ...maar de derde is nog haast een knaap. Ik heb de, de boomstam die ze hier uit het water getrokken hebben... ...vanmorgen pas voor het eerst gezien. Hij kwam bovendrijf als een verdronken olifant... Maar toen wentelde hij zich van de ene zijde op de andere, alsof hij leefde. Het leek wel alsof hij trachtte uit de schaduw in het licht van de opgaande zon te komen, om daar eerder opgemerkt te worden. Hmm. Anders kwam hij altijd bij nacht aan de oppervlakte. Hij verscheen dan als de maan aan de hemel stond en dreef op het water als een zwarte boot. En, en dan verdween hij weer. Telkens als hij opdook, bracht de morgen een verrassing. Is het niet? Ik, ik heb iets gehoord over een teringleider... die in de vijver gebaat had en gezond werd. En, en van een blinde die met het water zijn ogen wies en weer zag. Uh, daar heeft die boom niks mee te maken. Dit water hier is geneeskrachtig. La, la, laten we zien of het nog steeds geneeskrachtig is. Een vrouw uit het dorp heeft er haar dochtertje heen gestuurd... ...omdat het een lelijke uitslag geeft. Oh, daar, daar, daar, daar komt ze aan. Hé, hey, jij daar. Is je gezicht nu beter geworden? Nee, het is veel erger geworden. Nu heb ik het ook aan mijn handen voeten. Het jeukt het, jeuk het brandt zo. Nou, dat gaat geen jankes, niet om aan te horen. Breng haar weg. Je moet niet huilen. Ik zal je wat vertellen. Op die heuvel daar, Gins, worden er vandaag drie uit kruis geslagen. Daar zijn een heleboel soldaten bij, met prachtige gekleurde tunieken en mantels. Zou je, je willen zien? Ja, breng jij me er dan heen? Hé, dat mag ik niet. Maar ik zal je de weg wijzen. Hier langs naar boven. We hadden die stam niet moeten afstaan. Bij elke genezing kregen we geschenken. Ja, dat is nou afgelopen. Ja, maar, maar wat konden we doen? Ze wisten ervan. Wie wisten ervan? De priesters. Er schijnt een profetie te zijn of iets dergelijks. Nauwelijks was die geschiedenis met die oproerkraaier gebeurd... en had Herodes het oordeel uitgesproken of ze waren er al. Ze hadden lange stangen meegebracht. En, en ze hadden er verder geen moeite mee om de stam op de oever te trekken alsof er in heel Israël geen ander stuk hout te vinden was om een arme duivel aan te hangen. Ah, bij deze man moet je niet over een arme duivel spreken. Hij heeft geheime bijeenkomsten geleid en zich koning der Joden genoemd. Als dat geen agitator was... Ik, ik vraag me af waarom het water vandaag zo woelig is. Er borren bellen uit op als uit soep die staat te koken. En de lucht ziet er ook niet gewoon uit... Het is pas drie uur en toch begint het al donker te worden. Jammer dat we dienst hebben. We hadden er heen kunnen gaan om te kijken ja, hoe die oproerling aan het kruis wordt geslagen. Ja, die man interesseert me niet. Zo zover ik gehoord heb, was hij niet veel meer dan een dwaas. Maar ik had het toch wel graag meegemaakt. Ik had wel eens willen zien wat er uit die boomstam geworden is. Het is, het is toch min of meer onze boom. Ik heb me eens laten vertellen dat koning Salomon hem in deze vijver heeft laten werpen. Hij wilde hem in zijn paleis inbouwen, maar dat moet hem niet gelukt zijn. Koning Salomon? Daar hebben we het op school over gehad. Uh, hoezo lukt het hem niet? De stam verzette zich ertegen. Vandaag heeft hij zich anders niet verzet. Ik stond erbij toen ze er een kruis van maakte. En toen ze dat kruis op de schouders van de veroordeelden laden. Het was net zo zwaar en onhandelbaar als welk ander kruis ook. Deze man zweet ervan. En omdat ze hem een doornekroon hadden opgezet, zweet hij niet zelfs bloed. Hé, hey, hé hey, jongen, wat, wat ga je doen? In de boom klimmen, om de heuvel Golgotha te kunnen zien. En, uh, wat zie je daar? Nou, uh, een, een hoop mensen. Voor zover ik zien kan, hebben ze drie kruisen opgericht. De twee links en rechts hebben de gewone lengte, maar de middelste is veel groter. Het lijkt haast alsof het er alleen op de heuvel staat. Oh, dan moet het het kruis van onze boomstam zijn. Beweeg het, zich? <laughs> Hoe kan het zich nou bewegen? Het staat diep in de grond en zo vast als een boom in het bos. Er lopen trouwens een heleboel soldaten rond om op te letten dat er niets gebeurt. Nou, het zou zich toch kunnen bewegen. Het zou zich bijvoorbeeld tot op het gras kunnen neerbuigen. De, de, de spijkers zouden zich toch uit het hout kunnen losmaken... en die arme dwaas weer op de grond kunnen laten. Wat heb je toch een vreemde gedachte vandaag? De gekruisigd is al bijna dood. Daarnet rijdt is een spons naar boven om, om zijn lippen te bevochtigen... en, en daar strekt een soldaat zijn al uit. Ik verbaas me erover wat jij niet allemaal wilt herkennen. De heuvel Golgotha is een half uur gaans hier vandaan... en het is al donker. Ja. Ik verbaas me er zelf over, maar dat licht daar ginds, is geel als zwavel en heel helder. Ik kan de gezichten Gezichtig. van de soldaten onderscheiden en die van de armzalige verwanten die onder het kruis staan. Maar de gestalte en het gezicht van de doden niet. De schaduw van het kruis valt er overheen en zijn lichaam en zijn ledematen smelten samen met de zwarte stam. Wat, wat is dat voor een geluid? Stoten ze de bazuin omdat de terechtstelling is afgelopen? Nee, dat is geen bazuinstoot. En er komt ook niet van de heuvel golgoed aan. Daar is het op eenmaal pikdonker geworden. Het gaat onweer en iedereen vlucht naar de pad. Die toon maakt me gek. Het is de, de verver die het doet. Het is de waterkolom die naar de hemel opspringt. Weg! Maak dat je wegkomt!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 Wederom zijn enige even voorbij. Wij bevinden ons niet meer in het heilige land, maar voor de poorten van de stad Rome. Hier zijn de tenten opgeslagen van het leger van de keizer, die naar Rome wil optrekken om zijn medekeizer van de troon te stoten. Het is nacht, en behalve de wachtposten die buiten hun ronde doen, Waakt alleen nog de keizer. Hij bevindt zich in zijn tent en spreekt met zijn leraar Rufius, die zoveel als een vriend voor hem is. Nee. Gij slaapt niet, heer. Nee. Maar gij zou toch kunnen slapen. Alles is in orde. De troepen hebben een machtsbevel. De mannen zijn gezond en de stemming is uitstekend. Nog morgen zult gij Rome innemen. Uw vijand sneuvelt of wordt gevangen genomen en gij zult de enige keizer zijn. Zwijg, Rufius. Ik kan het niet goed verdragen als iemand een voldomme feit noemt wat nog te gebeuren staat. Ik ben bijgelovig. Gij ziet dat ik mijn amulet in handen neem... Overigens denk ik aan heel iets anders dan aan de vraag of mijn soldaten goed gewapend zijn en of zij een regelmatige spijsvertering hebben. Ik zou willen weten of zij ook van mij houden. Ze bewonderen u. Ze hebben een zekere, ik zou het zeggen, heilig ontzag voor u. Ze zijn van mening dat uw ogen een ongewone kracht bezitten en dat u iedereen naartoe kunt brengen om te doen wat gij wilt. Misschien kan ik dat ook werkelijk. Maar gij mag niet vergeten dat wij tot nu toe geen verliezen hebben geleden. En een naar omstandigheden goed leven hebben kunnen leiden. Maar dat gaat nu veranderen. Het is zeer wel mogelijk dat het ons morgen niet gelukt om de stad binnen te dringen. Het gevolg daarvan is een lange belegering en steeds weer nieuwe aanvallen die veel bloed kosten dan steken honger, ziekte, teleurstelling en bedekte haat de kop op. De verdediger zal veel minder verliezen hebben. Hij is lelijk als de nacht... en over zijn manschap heeft hij niets te vertellen. Maar terwijl de soldaten mij de bloedige stompen van hun ledematen laten zien... zullen ze hem toejuichen en hem hun vader noemen. Daar moet ik u bij neerleggen, zoals iedereen dat dat nu toegedaan heeft. Ik ben niet iedereen... Met mijn soldaten heb ik niet bijzonder veel medelijden. Maar ik kan het niet hebben als men mij verwijten maakt. Ik zou de stad willen innemen zonder een druppel bloed te vergieten. Je We zijt werkelijk niet als iedereen. Als kindreeds heb je altijd bijzondere dingen gewild. Een veldslag zonder verliezen. Een wereldheerschappij zonder offers aan goed en bloed. Kom, Rufius, bekijk deze kaart. Wat zou je ervan zeggen als de vijand de stad verliet? Als hij met zijn troepen langs de rivier trok... waar wij hem met gemak in het water konden dringen. Hij zou zijn verstand moeten verliezen om zoiets te doen. Hij zou zijn verstand kunnen verliezen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een legeraanvoerder iets krankzinnigs deed. Maar deze is een goed soldaat en een verstandig man... Ook een verstandig man kan wel eens een waanzinnig besluit nemen. Hij kan plotseling een stem horen. En die stem kan hem bevelen om iets bepaalds te doen. Een goddelijke stem? Als gij het zo noemen wilt, ja. Gij bezondigt u, heer. Om zulke wonder te bewerkstelligen, zou je de goden moeten laten aanroepen. Ik zal de opperpriester laten ontbinden. Ach, die priesters. Zij kennen niets anders dan hun oude spreuken. Een zegewens over onze wapens. Een zegewens over onze soldaten. Een zegewens over de aanvoerder van ons leger. Alsof die ginds niet van precies dezelfde goden precies hetzelfde verlangde. Het is mij bekend dat gij niet erg gelovig zijt. Maar gij wilt u toch niet verbeelden dat gij uit eigen kracht... zoiets als een wonder zou kunnen volbrengen. Het kan zijn dat onze oude krijgsgod Mars daar niet meer toe in staat is, maar... Er zijn altijd nog andere goden aan wie gij een offer zou kunnen brengen. Dat weet ik. Er bestaan 225 secten en 94 uitheemse geloofsgemeenschappen in dit rijk. Er is een mitra die zijn stier doodt. Een tammoes die een 24 uur een tuin in bloei zet. Dat is allemaal niets. Gij zult toch tot één van hen moeten besluiten. Ik wil toegeven dat ge over een buitengewone verbelingskracht beschikt. Maar desondanks zal het u moeilijk vallen een god aan te roepen van wie je niets weet. Misschien is juist de god waar ik niets van weet... de enige die ik maar zou kunnen aanroepen. Wat gaat ge doen? Ik doe het voorhangsel opzij om naar het weer te kijken. En hoe is het daarmee, Rufius? Ervinderig. De wolken, vlaarden, jagen langs de hemel. De maan is niet te zien, maar naar het licht achter de wolken te oordelen, staat die al laag. U moet nog wat gaan rusten, heer Constantijn. Ik kan niet slapen. Ik ben zo ongedurig alsof er vannacht iets bijzonders op til is. Ik heb ervoor gezorgd dat die jonge danseres die u gisteravond zo goed bevallen was in de voortent slaat. Zal ik haar laten roepen? Nee. Er zijn omstandigheden waarin ook een vrouw geen uitkomst brengt. Zal ik u laten voorlezen? Of zal ik die Afrikaan ontbieden die zo mooi kan zingen? Geen mens wil ik hebben. Trek liever het voorhangsel geheel opzij. Dan kan ik zien of er misschien niet aan de hemel op een of ander teken staat. Teken? Waarvoor? Voor de overwinning zonder wapenen. Voor de heerschappij zonder vergoten bloed. En als zulk een teken werkelijk zou bestaan? Dan wil ik net zo lang zoeken tot ik ontdekt heb welke religie dit teken het hare kan noemen. En? Tussen de wolken zie ik wel iets dat niet de gestalte van de maan heeft... nog die van een ster. Kom en zie. Het lijkt op een mens... die zijn armen uitstrekt. Het lijkt op een kruis. Het geeft een krachtig licht. De wolken jagen eraan voorbij... maar het blijft er doorheen schijnen. Heb je ooit zoiets gezien, Rufius. Natuurlijk heb ik al eerder kruisen gezien. Ze gebruiken die om maar misdadigers aan te hangen. Ik kan me dus niet voorstellen dat dit een teken is dat bijzonder veel geluk voorspelt. Laat ik het voorhangsel maar weer dichttrekken, heer. Wij zijn niet de enigen die het zien, Ruvius. Er is beweging in het legerkamp. Er komen mensen met fakkels de heuvel op. Nu doven zij hun fakkels en zoeken hun weg verder in het donker. Ze zijn al heel dichtbij... Eén loopt er vast vooruit. Hij hecht als iemand die een lange weg achter zich heeft... en aan het eind van zijn krachten is. Blijf staan daar. Wie daar? Ik. Ik zoek de tent van de keizer. Loop dan niet verder. De keizer is hier. Ik heb een... Ik heb een boodschap voor de keizer. De vijand heeft de stad Rome verlaten. Hij rukt met zijn troepen op langs de rivier... De voorhoede van het leger heeft de brug al bereikt. De vijand heeft de stad Rome verlaten. Rufius, laat alarm slaan. De wapen. De wapen. De wapen. De wapen. De wapen. De wapen! Keizer dringt de vijandelijke troepen de rivier in en de stad Rome wordt zonder bloedvergieten ingenomen. Hij achterhaalt bij welke religie het teken aan de hemel behoort en hij zendt zijn moeder Helena naar Jeruzalem om daar naar het kruis te zoeken waaraan Jezus van Nazareth gehangen heeft. En nu dwaalt keizer in Helena. Buiten de poorten van de stad. Zij is de weg kwijt. Een vervallen muur. Een kuil vol puin en onkruid. Ratten. Is daar iemand? Maak ik u al schrikken. Ja, ik... Ik moet even gaan zitten. Lucht is hier zo zwoel... Zijn niet ergens een dronk water te vinden? Er is wel een bron, maar geen emmer om het water te scheppen. Er zijn huizen in de buurt, maar die zijn vervallen en staan leeg. Geen mens die hier naartoe komt. Waarom zijt gij dan hier? Misschien heb ik op iemand staan wachten. Op een palgimerende vrouw die niets anders bij zich heeft dan een mantel... ...en een stok... ...op keizerin Helena. Je ziet er niet uit als een struikrover. Hij is naar mijn herberg gekomen... ...als je wat van mij wilt. Ik ben geen struikrover. Mijn naam is Judas... ...en ik ben advocaat hier in de stad. Maar gij zou iets voor mij kunnen doen. Zodat daarmee dan onderweg... Wat u op het hart ligt. Het wordt donker. en Voor me niet op mijn gemak. Men zou zich kunnen voorstellen. Dat het hier niet pluis is. Het is hier ook niet pluis. Daar in de hoek. Zit vaak een oude man. Zijn ademhaling piept. En zijn botten rinkelen als glas. Hij richt zich dan op van zijn leger. En steekt de armen omhoog. Wat wil hij dan, die oude man? Ik weet het niet. Er is ook nog een haan die s'avonds kraait als een dolle. Er zijn stemmen van een tafel het gezelschap mannen hier achter de muur. Men hoort het geluid van borden en klinken met glazen. En ineens wordt alles doodstil. Het dat moet je me niet vertellen. Ik wil hier weg. Dan is er nog die stoet. Wat voor een stoet. Een stoet mensen die uit de muur treedt... en langzaam door de ruïnes trekt. Al die mensen dragen iets zwaars op de schouder... en lopen diep voorovergebukt. En toch raken hun voeten niet de grond. van te huiveren. Dat een wel zeer merkwaardig slagmensen. Alle mensen zijn merkwaardig. Alle mensen hebben hun geheimen... en hun verborgen schuld. Wat wilt ge daarmee zeggen? Dat mijn voorvader een verrader was. Dat hij er een boom hangt... en zijn ledematen schudt als de maan schijnt. Judas Iscariot. Ja, Judas Iscariot. En Jezus van Nazareth. En de oude Adam, die hier begraven ligt. Begrijpt ge nu waar wij zijn, keizerin Helena? Ja. Maar wil ik helemaal naar huis? Ik ben bang. Ook ik ben heel lang bang geweest. Honderd keer heb ik aan de rand van deze kuil gezeten... En het verrotte hout heeft groen opgelicht. En de vleermuizen hebben als arme zielen langs mijn slapen gestreken. Ik heb de stemmen gehoord. En de stoet van de kruis weggezien. En ben bijna gek geworden. Maar eens op een dag... heb ik iets heel anders gehoord. En gezien. En wat? was dan dat andere. Dat waren mannen die met fakkels en schoppen kwamen en met hun werk begonnen. Dat was het kruis dat uit de kuil opsteeg en in het licht van de ondergaande zon gloeide als rozen. Dat was de rotsachtige bodem die effen werd en glad als marmer. Dat waren de bouwvallige muur die veranderden in kolonnades en nissen. En dat waren de sterren van de hemel... ...die in duizend kaarsen stonden te branden. En wie meent ge, ...zou dit alles voorbrengen? Judas... Je dit al toch zeker niet aan mij gedacht. Ik ben maar een eenvoudige vrouw. Ik, ik heb in een herberg gediend waar Romeinse soldaten aten en dronken. Toen kwam er een generaal voorbij bij wie ik in de smaak viel. En die heeft mij tot zijn uitverkorene gemaakt. En ik heb hem een zoon geschonken. Later werd hij keizer. Maar ik ben nooit zijn vrouw geweest. Ik heb nooit aan het hof geleefd. Men hoeft niet aan een hof geleefd te hebben... om een kruis op te richten en een kerk te bouwen. Ik ben oud, Judas. En niet erg gezond. Dit is de verste reis die ik ooit gemaakt heb. En die heeft me zeer vermoeid. Allesheer, hier om me heen. Het is me zo vreemd, alsof ik al niet, niet meer op aarde was. Pas wanneer de aarde voor iemand vreemd begint te worden, kan hij iets groots tot stand brengen. Hij houdt me waarschijnlijk voor een gelovige vrouw, Judas, maar dat ben ik niet. Dat ik hier rondwandel en heilige plaatsen bezoek alleen maar nieuwsgierigheid. Zolang ik leef, heb ik maar alleen maar om mijn eigen zaak bekommerd. En zover ik kan terugdenken, heb ik alleen maar het leven lief gehad. Het gaat ook niet zozeer om u, keizerin Helena. Hij is al zo, zo donker u dat ik uw gezicht niet meer kan onderscheiden. Ik, ik weet niet of gewoon we ooit iets anders geweest zijt. dan een stem die gedracht heeft mij iets op te dringen. Maar toch wil ik u vragen wat ermee gebeurd zou zijn met een kruis. ...dat rechtop staat en met een kerk van steen. De eigenlijke kerk is niet van steen. Het eigenlijke kruis is geen levenloos ding. Het is een boom die tot in de wolken groeit... ...en die bloesem en vruchten draagt. Ontelbare scharen omgeven het... ...en baden zich in de bron die aan zijn voeten ontspringt. Daar komen ze. Wie... ...wie komt? Mannen met fakkels en schoppen, keizer en Helena. Zij zijn op weg gegaan om u te zoeken. Maar zij zullen hun werk beginnen... Zij zullen hun werk beginnen. Judas, de advocaat, heeft aan de keizerin verteld waar de kruisen liggen. En de keizerin heeft ze laten opgraven. Sindsdien zijn er nog maar een paar dagen verlopen. Wij bevinden ons in een buitenwijk van Jeruzalem voor het huis van een leerlooier die Maltus heet. Maltes kijkt naar een rondtrekkende man die vis verkoopt. Later komen er nog bij keizerin Helena en Judas de advocaat. Ook de kruisdragers en een menigte van arme mensen uit de stad vis. Heerlijke vis. Verse vis. Hé, hey, Malthus, huh? alweer terug van het kerkhof. Nee, daar zijn we nog helemaal niet geweest. De klaagvrouwen willen een hoger loon hebben. En ze zijn naar het stadhuis gegaan om daar hun recht te zoeken. En, en, en waar is het lijk? Ik, ik bedoel, waar is jullie kind? Dat ligt nog opgebaard in de hof. Huh? Mijn vrouw en een paar familieleden zijn bezig de kist te versieren. Ik, ik vraag het maar, omdat ze een dode moeten hebben. Een dode? Wie moet die hebben? Zeker advocaat Judas, die in dienst staat van de keizerin. Hier hoeven ze niet te komen. Wij verkopen onze jongen niet. Eh, het gaat niet om verkopen. Ik denk van wel. Ze zijn er nu achter gekomen dat je lijken kunt opensnijden... ...om de ingewanden te onderzoeken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat was het niet. Voor zover ik gezien heb, trekken ze met een paar zwarte kruisen door de stad. ...en zoeken nou een dode die ze weer tot leven kunnen wekken. Hm? Oh, daar komt je vrouw aan. Ik moet verder om een vis kwijt te raken. Ik heb vandaag nog niks verkocht. Vis, heerlijke vis, verse vis. Oh Heeft iemand een dode in huis? Is hier iemand die een dode tot leven wil laten wekken? Hoe je dat, Maltese? Dat is zwarte kunst waar geen zegen op rust. Zo'n arm schaap en uit zijn kist... En als hij dan later over straat loopt, wijzen de mensen hem met de vinger na. Je moet trouwens niet vergeten dat onze jonge kreupel was. Maar een goed kind. Hij kon niet wegrennen als een ander. En daarom was hij altijd bij me. Mm, hij woog al veertig pond. En nog moest je hem met je ronddragen, als was hij nog een zuigeling. En dan optussen strilde hij me wang. Ik ga er naartoe en zeg aan die lieden dat ik mijn kind wil terug hebben. Daar komen ze al om de hoek. Maar je houdt je mond. Heeft hier iemand een dode in huis? Is hier iemand Ja, Malthus de Leerlooier. Dan moet je zelf maar zien hoe het afloopt. Dan komt die advocaat Judas op ons af. Ben jij Malthus de Leerlooier? Ja, heer. Maar ik moet meteen zeggen dat ik er tegen ben. Deze dode is geboren en zou zijn leven lang van almoezen moeten leven. Hij kan beter blijven waar hij is. Je hoeft je niet ongerust te maken. Dit gebeurt alleen maar om de keizerin haar zin te geven. Ja. Waar komen al die mensen vandaan? Is het echt waar dat ze hier een dode reden willen maken? Wat zijn dat voor zwarte kruisen, moeder? Ze hebben drie kruisen omgegraven, maar ze weten niet welke het goede is. Ze willen het met alle drie proberen. Moeder, ik, ik wil de keizer inzien. Daar in. met de kist daarbij. Waarom heeft de keizerin geen kronen, moeder? Ziet het kruishout aan het heil van de wereld heeft gehangen. Dan bidden ze er toch? Stil, de keizerin spreekt. Maak de kist open en leg het eerste kruis over de dode. Hij heeft bewogen. Niks ervan. Zo stijf als een plank. Ik kan ik zien. Ik wil wel eens weten wie dat zo gewichtig doet. Ja, wie is die man als de keizerin? Dat is die advocaat Judas. Die de rijken gelijk geeft en de armen laat opsluiten. Niemand kan aan doden tot leven wekken. Dat is het verkeerde kruis. Ja, te gebeuren er geen wonderen meer. Ze halen het kruis weg. De keizerin geeft een wenk. Laat ze met het tweede kruis. Naar voren komen. Laat op zee! Dat, dat wordt ook niks. Dat ja. zijn heel gewone kruisen. Ja. Het derde is het, het derde. Waar dan mag ik op uw schouder zitten en dan kan ik beter zien. Hij bewoog. Die beweegt zich niet meer. Iemand stoot ik er tegen de, de kist. Het houdt, maar het Wat een bedrog. Ze willen ons voor de gek houden. Ze willen er alleen maar achter komen wie tot de christenen behoort. Ophouden! We mogen niet bidden. Misschien niet dat de soldaten aankomen en de zaak afsluiten. Achter, maar Achteruit! Achteruit! Breng het derde kruis. Dat is het groeien. Het is groter dan die twee anderen. Als dat het kruis van onze Heer Jezus is, dan is dat hout van de levensboom. Waar groeit de levensboom? Leg een veer op de lippen van de doden. Kijk op je adem. De veer heeft bewogen. De veer. Oh, oh. De, oh. de veer is weggeblazen. Hij opent zijn lippen. Er is een wonder door oh, mijn kind. De mannen kunnen het kruis niet meer houden. Ze staan te zitten op hun benen te zien spieren. Nou laten ze de moeder erbij Houd het kruis vast. Tel mijn kind uit de kist. geef hier mijn kind. De keizerin is op het knieën gevallen. De prachtig kleed wordt helemaal vuil. Judas staat voor. niet <middels> Hebt gij ge het gehoord, Zet? Ik. Ik heb het gehoord en gezien. Het was als een droom. Of als vele dromen achtereen. Maar ik heb er niet veel van begrepen. En voordat ik thuiskom, ben ik het allemaal weer vergeten. Gij zult het niet vergeten. Gij zult het aan uw kinderen vertellen. ...en die zullen het aan hun kinderen vertellen. Het zal een geschiedenis zijn die wordt overgeërfd... ...tot hoop en troost in de nacht. Het is werkelijk nacht geworden. Het is al te donker om nog weg te gaan. Laat mij hier blijven, Michael. Gij kunt hier niet blijven. Daarvoor is het te laat. Ziet ge niet dat de bomen uit de Hof van Eden... hun wortels uit de aardbodem trekken en dat de struiken hun takken als wieken gebruiken. Ik hoor het ruisen, alsof storm komt opzetten, of een grote zwerm vogels. Maar ik kan niets meer onderscheiden. Waar zijt gij, Michael? Waar is de Hof van Eden? Ik ben hoog aan de hemel, en aan uw zijde. De hof van Eden is hoog aan de hemel en in uw hand. Ik begrijp u niet, maar nu begrijp ik wat mijn vader bedoelde toen hij zei dat hij heel bedroefd was. Gij mocht mij niet alleen laten, Michaël. geluisterd naar Spel van het Kruis, een hoorspel van Marie-Louise Kachnitz, vertaald door Leon Povel. De medewerkenden waren Jan Borkes, Louis de Bree, Mien van Kerkhoven-Kling, Jos Brink, Jan van Ees, Alex Vassen junior, Ellie den Haring, Barbara Hofman, Eva Jansen, Dries Krijn, Paul van der Lek, Donald de Marcas, Dick van Zand, Dick Scheffer, V.C. Arone, Frans Somers en Hans Veerman. De revie had Leon Povel.